Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grootste containervervoerders van de wereld laten hun schepen voorlopig niet meer over de Rode Zee varen. Aanleiding zijn de aanvallen door Houthis uit Jemen op vrachtschepen en tankers. Gisteren besloten Maersk en hapag lloyd al de Rode Zee de komende tijd te mijden. Vandaag volgden nog een aantal containervervoerders. Voetdierenbellen in Jemen voeren met raketten en drones aanvallen uit op schepen die een link zouden hebben met Israël. Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar heeft in anderhalf jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland gestuurd. Ook producten die op sanctielijsten staan. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het bedrijf uit Voorschoten, ETW Technologia, verborgt dat door Rusland als doorvoerland op te geven en niet als eindbestemming. Uit gegevens van de Russische douane blijkt onder meer dat het bedrijf in augustus acht keer elektronica verzond die op de EU-sanctielijst staat. Omdat die kan worden gebruikt in wapensystemen die Rusland inzet tegen Oekraïne. De Italiaanse kardinaal Angelo Becciu is veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor verduistering. De straf is opgelegd door rechters van het Vaticaan. Becciu is de eerste kardinaal ooit die voor de wereldlijke rechtbank van Vaticaanstad moest verschijnen. Hij was betrokken bij financiële wantoestanden waarbij het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro verlies leed. Volgens de aanklacht verdween er ook geld naar Becciu's familie. De kans is groot dat de viskotter die al drie weken vast ligt op een zandbank bij Zandvoort straks loskomt. Om deze tijd zijn sleepers bezig dat voor elkaar te krijgen. Ze worden daarbij geholpen door hoogwater. Ze gebruiken nu een speciale kabel van een kilometer lang. Donderdag mislukte een poging het schip bij Zandvoort vlot te trekken toen de koppeling van de kabel kapot ging. De actie is live te volgen op de website van NH Nieuws. Het weer vanavond en vannacht nog steeds druilerig. De temperatuur blijft rond de 9 graden schommelen. Morgen eerst grijs, maar in de loop van de dag ook wat zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 10 graden. Vanaf dinsdag een stuk wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.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 Elke droom is leeg Zelfs de dag is zwart Als ik wakker word Huilt ook meteen Mijn hart Het is niet jouw schuld Maar ik ben mezelf kwijt Ben verdwaald In de eenzaamheid Het voelt als een gevecht Zelfs dat in mij speelt alleen nog maar met de onzekerheid dus ik smeek je en ik vraag ook al is het met een snik help me zoeken naar mijn eigen ding geef toch mijn leven. En nou uh, gaan we lekker uh, naar het volgende, maar, want uh, de computer uh, die, die heeft het nog uh, heel erg druk. Want hij krijgt het allemaal niet voor elkaar. Ik zou zeggen allemaal, hele goedemiddag. Ondergetekende Fred, hij hier bij CFM Entertainment, die hoortochtend blokjes van 7 uur. En dit is André Hazes, laat mij bij haar. niet mee, verliefd te zijn, op iemand die...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 Mij bij haar Zij houdt van mij Te lang liet jij haar alleen Meerga houdt. mij bij haar echt, ze houdt van mij Zolang, zolang niet zij haar alleen. bij haar en dat was André Hazes senior natuurlijk en ik zou zeggen nogmaals een hele goede middag en uh, we gaan dadelijk lekker bellen natuurlijk met uh, wat wat gasten en uh, natuurlijk gaan wij ook natuurlijk de de ja de drie op de rij van Fred hij draaien. dat gaan we sowieso doen en uh, ja de verzoekparade natuurlijk maar eerst eventjes Jannes en hij hebben het over Monika nou vooruit hier komt ze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 Vergeten, dat mag jij best weten Monika Jij geeft mij elke nacht De mooiste dromen Met je blauwe ogen Heb je mij bedoeld Jij bent weten Monika Jij had mij al meteen Toen ik jou zag Ik kan je niet vergeten Dat mag jij best weten En dat was hij dan, ja, Monika en dat allemaal gezongen door Johannes. En uh, ja, gezien uh, ja, eigenlijk uh, de tijd na uh, tot de kerst, en uh, so dacht ik van, Christmas. laat ik deze eens draaien. de Dion en So This Is Christmas. And what have you done? Another year over. The new one just begun. And so this is Christmas I hope you have And so this is Christmas And what have we done? Another year over A new one just begun Wat een heerlijke plaat toch, Celine Dion So this is Christmas Heerlijk. Zo, we gaan eventjes nog één plaatje draaien. En dan gaan we eventjes naar Frenkie. Hallo, ik ben Peter Ja, Hallo Peter. Ja, en hij voelt zich heerlijk. Dat is de titel van deze plaat. De zon staat aan de hemel. En ik ben al op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 het is te gek een goed gesprek, nou ja, dan ben ik in mijn saas. De kastelein krijg je niet klein, die heeft altijd zijn woordje klaar Dat een bier en zijn zijn wijn, en denkt ook zelf niet aan de lijn Ik maak een grappie, drink sapi. sappie, is dus genieten werkelijk waar Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk, En vul een lach, een moois gebaar Schappen, het zappen, ik lig constant in een deuk Op het randje, maar oprecht, oh nee, we menen er niet slecht Zo'n zonnig humeur, geeft het leven veel meer kleur Gewoon weg, gezellig, hey! naar buiten uit die sleur Lang leven de lol, ach, je weet hoe dat gaat De humor vliegt gewoon hier over straat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 Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk. Een gulle lach, een mooi gebaar. Schijnt de zon, dan ben ik om, ja dan trek ik erop uit. Tot de maan, een gang mag gaan en ik vond aan nog een slaap. Grappie, drink me sappie. is genieten werkelijk waar. Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk, een gelappend moois gebaar. Zeg nou eerlijk, dat is toch heerlijk. Zo, nou dat was hier dan. Peter Beense, en ja, ik voel me heerlijk. En aan de telefoon hebben we Frankie. en toen ik het bericht las, denk ik, oh nee, niet vanavond, hè. <lacht> Nee, ja, niet vanavond, maar wel vanmiddag. <laughs> <laughs> hey, jij zit bij betere temperaturen als ik. Uh, ja, goed, ja. Ik, uh, ik, ik, ik hoop het, want anders ben ik voor niks hierheen gekomen. Nee, nee, nou ja, nee, nou, ik, ik weet haast wel zeker. Nee, ja, ik bedoel, uh, hier, uh, oh, ja, ik moet zeggen, de, de luchtdruk verandert hier. Oh, dus uh, we zitten hier ook een kleine 10, 11 graden. Dus uh, op de dag. Ah, oké. Oké, ja, hier is, uh, ik wil je niet de loes maken, maar hier is 18 tot 20. Dus... Ja, ja, en dan. En dan erbij. En dan, uh, en dan, dan, dan iets uh, lekker te drinken erbij. En uh, dan kun je nog een duik oh, ja, maar... in duikend water nemen, dus. Nee, inderdaad. Dat is, uh, ik mag geen klaar hier. Nee, daarom. Ik wil hier, hier in Zandvoort wil ik niet een duik in het water nemen, want ik ben bang dat <laughs> het een en ander... hier in Sevilla uh, neem ik ook geen duik in het water, maar uh, nee, ja, gewoon lekker buiten de straat is prima. Ja, oké. Okay. Dus zeewater is daar ook uh, aardig goed? Of, uh... Uh, ja, dus, ja, het water is hier nog niet heel erg warm. Nee, nee dat niet. Maar uh, uh, ja, buiten de straat is het wel prima te doen. Uh, oké. Okay. Hey, ja, ja, jouw nieuwe single die heet natuurlijk niet, uh, niet vanavond. Klopt. Ja, nou, nou zijn we van jou aparte titels gewend. <lacht> ja, ja weet je, als ik een liedje maak, dan probeer ik ook altijd een beetje wat te zoeken naar een titel die, uh, ja, die anderen niet gebruiken. Ja. Uh, ik had een werktitel voor deze en dat was uh, Geen Ruggengraat. Ja, toen ik op een gegeven moment, uh, toen, ja, ik had het liedje al een tijdje liggen... En toen kwam het liedje uit van Snelle, Ruggengraat, met kraantje papier, dacht ik, ja. natuurlijk ja, ja, ja. dus ook weer zo. wat als ik dan ook uh, het liedje geen Ruggengraat noem, of eh, Ruggengraat. Dus nou, toen ben ik gaan zoeken naar een andere titel, en eigenlijk werd dat uh, niet vanavond. Oké, okay. nou ja, het werd ook niet vanavond, maar we hebben je wel aan de telefoon. Ja, ja, ja, ja, ja. helaas, dat uh, <lacht> is natuurlijk de planning om, om wel even langs te komen. Ja, maar ik hoop, volgende keer. volgende keer wel weer gewoon te kunnen zijn. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat komt goed, joh. Kijk, ik bedoel, uh, <hijen> <hijen> ik zou het ook niet overslaan. Nee, ja goed, het is natuurlijk wel, het is een eindje rijden vanaf hier naar, uh, naar Zandvoort. Ja, dus, uh, ah, behoorlijk ik gisteren, hoor. Dan had ik gisterenmiddag moeten gaan rijden. <laughs> <laughs> het, uh, ja, en, dan, en dan weer terug, nee, het wordt, uh, ja, het wordt een beetje te gek. Ik was, uh, tegenwoordig benzine is ook niet gekoopt tegenwoordig. Dus ja, vanaf. nee, ik kan dat zeggen, ja, het, het, het daalt wel iets wat, uh, naar de, wat, wat betalen we nu, 1,81 euro geloof ik hier ook, lokaal. Ja, maar, uh, ja, ja, ja, precies, maar ja goed, hè, dat was een, paar jaar, uh, een jaar geleden of twee jaar geleden was dat ook uh, al minder. Ja, ja, ja. Dus het, het, blijft, het blijft een hoop, maar goed. Ja? 1,62 wordt het niet meer? Nee, ik ben... Nee, denk ik niet. Nee. Of je moet diesel rijden man ja, ja dan, dan ben je nog duurder uit, maar goed. Ik, ik wou net zeggen, ja. ja, ja. ja. hey maar... Um, ja, wat, wat, uh, ben, ben je al met, uh, met wat nieuws bezig? Of uh, ga je nog wat leuks oh. doen uh, uh, tijdens de feestdagen? Nou, ik ben sowieso altijd met, met nieuwe dingen bezig. Ik probeer uh, el, gewoon elke keer uh, lekker uh, bezig te blijven met nieuwe muziek maken. Ja. Uh, er is natuurlijk ook wel een nieuwe single al in de planning. Ja. Uh, dat zal uh, ja, april, mei, volgend jaar worden. Uh, de opnames voor die single die zullen plaatsgevinden in februari. Dus tot die tijd heb ik nog even de tijd om, uh, om te bedenken wat dat gaat worden. Wordt het een single die ik al heb liggen? Of wordt het een single die ik nog ga schrijven? Dat, dat, dat weet ik nog niet. Maar dat er wat komt, dat is zeker... Uh, ja, goed, dan ben ik bezig met de feestdagen. Ja, ik hoop nog wel lekker een beetje op te treden. Ja. Uh, geen, ik heb nog geen kerstsingel in gedachten, maar misschien, wie weet, volgend jaar. We daar wat mee gaan doen. Ja. En voor de rest, uh, ja, lekker, lekker muziek blijven maken en, uh, en lekker optreden. Ja, maar ga, je ook nog, uh, ga je ook nog eens een keer, uh, want toen je hier was natuurlijk, was uh, met, met die single. Mm, ja, met de, nieuwe single. Het, uh, de sterren staan De sterren goed, staan over, goed, ja, ja, ja. ja. Ja, dat is ja. Uh, ja, dat was wel, was wel een tijd geleden. Ik vind ja, het een al wel jaar geleden inderdaad. Ja. Uh, ja. Ga, je, ga je ook nog uh, uh, een keer zoiets doen? Uh? Ja, nou, het is gelukkig je vraag. Het is, dat is natuurlijk, uh, die single is geweest met Goldie Kedden uit Zandvoort. Uh, ja. Klopt. Uh, en ja, ik heb er, uh, we hebben goed contact, een goede vriendin van mij. Uh, en zij wil ook wel weer eens een keer wat gaan doen met muziek. Dus nou ja, goed, uh, wie weet dat wij uh, uh, aankomende single wat gaan doen. Ik kan het niet beloven. Het ligt er een beetje aan hoe dat allemaal gaat. Maar ja, het, ja. Het, het zit in de pen, zeg maar. Ja, want uh, ja, het, het was een uh, fantastische single ook toen. Het is uh, ja, en... een van mijn, van mijn beste, beste singles geweest, ja. Het ja, is, uh, ja. single die het beste gedaan heeft, zeg maar. Ja, ja want ik, uh, ja, ik, ik mag hem nog regelmatig draaien, laat ik het zo zeggen. Ah, leuk. Dus uh, ja. Leuk, ja. En nou, uh, ja, ja, de nieuwe voor mijn neus. Niet vanavond. Dus ik zou zeggen, als jij ja. hem aankondigt, uh, dan uh, kun jij weer uh, terug naar de... Ja, de warmte zomerzon. Ja, ja, goed. Uh, <laughs> <laughs> zeker. Uh, leuk, leuk, bedankt voor het bellen. Uh, bedankt voor de support van de single. Ja, graag gedaan. En ook, uh, dankjewel. En ook de luisteraars, enorm bedankt voor hun aandacht. En dan hoop ik dat ze gaan genieten van de nieuwe single van Frenkie. Niet vanavond. Hey, dankjewel, Frenk. Graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, tot uh, de volgende ronde. Ik hoop het. Tot de volgende keer dat je zien. Hey, goed, uh, goed weekend. Hoi, hoi. Yes, dankjewel. Zelfde, hoi, hoi. Vanuit de kroeg, gezellig, feesten met de hele ploeg We maken het altijd veel te gek Het was beter geweest als ik nee had gezegd Maar voor ik het wist was ik onderweg Met een BVO en een dikke stek Die kon het weer niet laten Zwaar in de kroeg Ik had nog zo gezegd mij zie je niet vanavond Blijf thuis, ga niet weg ik moet me gaan gedragen Naar die bellen ben je gek Je hoeft me niet te vragen Ik had nog zo gezegd Mij zie je niet vanavond La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Adje voor de sfeer, je voor de sfeer Neem nog een rondje, ik trakteer Vanavond weer, naar de tyfus Al meer gedronken, dan mijn lief is. Aan de kant, drank in mijn hand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 Zo, dat was hier dan, Frenkie, en had het over niet vanavond. En ja, we gaan uh, weer eventjes uh, een stukje verder uh, met Frans en uh, Sineke. Ja, ik ben uh, natuurlijk de afgelopen uh, maandag bij ze geweest ja, in het uh, Avondstheater in Scheveningen. Het was een uh, prachtige show. En dit is uh, een nacht met Frans Bouwen en Sineke. Dat ik jou straks weer zie Dat was hier een Frans en Sineke en een nacht met jou. Wij gaan dan lekker kerst een lekker beetje draaien. En dat is van Wem, George Michael en Last Christmas...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 You've been better, good, so be good off for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.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 Ja, lekker heen met de Dixie Band. Ja. Oh, yeah. Silent Night, Sandy Diego is coming to town. En dat was van de formatie Trickstar. En Trickster, zo moet ik het zeggen. Hé, hey, en um, ja, we gaan gewoon eventjes terug naar het Nederlandstalige. En uh, dat is Tino Martin. En doe wat je wil. Blijf er lekker bij, want dadelijk in het tweede uur natuurlijk de drieën bedrijf van het periode. En we gaan nog wat mensen bellen natuurlijk. Je zegt me het ene.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 Jij die niet langer onrust bij me zijn. Doe gerust wat je wilt. Sla niet langer op duwt, draai om. Wat jij ook besluit, het maakt me niet uit. Maar verkoop me niet meer voordoor. Doe wat je moet doen, het wordt nooit meer als toen. Ik heb mijn tijd verspeeld. Jouw you feel Je wilt. ouder de klok, oh door. Je weet je bent er maar voor even. Loop de fluiten, je gaat ervoor. De tijd staat niet stil voor jou. Wat jij er bent is een reden voor. Je leeft van geven en van nemen. In goede tijden bij groot verdriet. De wereld is van jou. Zonder fouten besta je niet. De tijd heelt wonden voor jou. Dat jij er bent is een reden voor. Zo, dat was hier dan, Gerrit Joling. En de nacht voorbij. We gaan nog één een, een plaatje draaien. Daar, en dan gaan we eventjes naar de Benno's. En uh, dit plaatje is getiteld... Ik zal geen traan meer laten. Henk Damen. Wanneer je verliefd wordt... Ben je van de vijf... Denk je er niet aan Dat het zomaar ineens Ook fout kan gaan Je hoopt voor altijd Gelukkig te zijn Al weet je ervan Je denkt dat het Nooit mislukken kan Ik zal geen traan Meer laten Ga al. Bij mij onze mooie jaren blijven goed. Jou altijd alles, wat of ik maar had. Toen ik met jou begon, dacht ik dat ik jou vertrouwen kon. Jij hebt mij bedrogen door oneerlijk te zijn, maar al heb je beraad, dit is het einde. Van mij net jou, ik zal geen tranen meer laten. Ga je op. Ja, ja, ik zal geen traan meer laten En dat was allemaal gezongen door uh, Henk Dame natuurlijk hey, Even kijken hoor ja, Wat gaan we doen ja, Ik ga nog een keertje Benno's proberen te bereiken Onder het uh, genot van een uh, klein muziekje natuurlijk Dus ik zou zeggen blijf erbij We gaan nog even Benno's proberen te bereiken zijn de sleutels en hier is ook je ring. Ik heb er alles aan gedaan, totdat het echt niet verder ging. Je liep zo de deur uit, de taxi stond al lang. Nou, oh, dat was Frans-Duits en uh, ja, ik laat je vrij, want aan de telefoon hebben we Beno's. Maar oh. het huilen maakt me moe. De zon schijnt naar de regen. Ik wou net zeggen, kom op, Frans. Ja, uh, nou, uh, nou, even z'n uitschijnen. Beno's een hele goede uh, ja, middag nog. Eventjes. Ja, goedemiddag is het nog net, ja? Ja, nog net. Hey, hoe is dit? Ja, goed. Uh, ja, goed. Ik, ik loop met een metalik. Ik ben twee weken geleden geopereerd aan mijn schouder. Dus ik lig er zes weken eventjes helemaal uit. Oké. Okay. Maar, verder, maar verder gaat het goed. Oké. Het is een versleten schouder of. Uh... Nou, er zat een gaatje in mijn pees En uh, ja, dat moest dicht worden gemaakt. Oké. Okay. Maar ik heb een eigen schoonmaakbedrijf. Dus ik had het gezegd. Uh, ja, zes jaar, dan wil ik het graag in december. Dan heb ik het niet zo druk en al. dus uh, ja, ja, ja. ja, nou ja. Dat is allemaal goed gegaan, tenminste dat hoop ik. Ja. Dus uh, nou zes weken met een metal uh, rustig aan doen. Geen gitaar spelen, maar ja, helaas. Ja. Dus, uh, nou ja. Dat komt wel weer terug. Is goed. Dan gaan we dat doen. Dan gaan we ja. wachten. Totdat het allemaal uh, genezen is. Ja, daarom. Hey, maar uh, je hebt ondertussen wel uh, een nieuwe single uitgebracht. Zij is ja. een referijn. Ja, klopt. En uh, zoals wij uh, uh, gewend zijn uh, van jou, heb je altijd uh, mooie, aparte titels. Mooie, aparte titels? Maar het gaat niet om de titel, het gaat om het liedje. Ja, uh, oké. Okay. Dat, <laughs> maar, maar, maar, dat moet mooi zijn. Maar, maar dat komt erna, hè? Ja. ja. ja. ja dat is, of gezien uh, uh, uh, uh, jij eerst, uh, tenminste, je maakt eerst de muziek en dan uh, maak je de titel? Nou ja, ik, ik ga altijd een beetje met mijn gitaar zo... Uh, ja, een beetje zitten, akkoordschematje bedenken. En dan, uh, ja, ontdek ik wel een verhaaltje. Soms heb ik al een verhaaltje in mijn hoofd waar ik, waar ik het over wil hebben. Ja. Dus ja, dan uh, een beetje teksten schrijven, een beetje uh, leuke rijmzinnetjes opzoeken. En, uh, maar dat doe ik niet in tien minuten tijd. Tenminste, mijn teksten niet. Uh, die zijn wel iets ingewikkelder dan met alle respect. Ik hou van jou en ja, ik ben ja, ja. trouw. Ja. Dus uh, ja, zo kom ik... Uh, ja. Ja, zo kom ik aan mijn liedjes. Ja, want... Uh, dus uh, tijdens, tijdens de spelen maak je eigenlijk uh, de tekst? Ja, daar, wat ik zeg... Soms, soms heb ik al eens een keer een idee in mijn hoofd, weet je wel... Dat ik denk, oh, ik ga het daar eens over hebben. En uh, ja, het, het is heel verschillend. Ik heb niet echt een systeem ervoor. Ah, okay. En Als ik dan nou een verhaaltje in mijn hoofd heb, dan, dan ja... Dan... Tenminste, ik vind een liedje moet altijd wel een verhaal zijn. Het moet een begin en een einde aan ja, zitten. Ja, ik hoor wel heel veel liedjes... Ja, wat uh, echt uh, ja, uh, rij is. En dat vind ik wel jammer. Maar ja, vaak ja. slaan die wel uh, beter in uh, dan, uh, dan mijn soort muziek. Dat wordt niet altijd uh, overal gewaardeerd. Maar goed, uh, ik hou het bij deze stijl. En ik vind dat leuk en ik vind dat gezellig. Ja, ik zeg altijd: ik ben altijd eens waar je, je moet doen waar je je eigen goed bij voelt. Ja. En uh, ja, dat moet je ja. gewoon altijd doorzetten. Ja. Kijk, er wordt al zoveel ik... gecoverd en er wordt al zoveel feestmuziek gemaakt, vind ik, in Nederland. En, uh, ja, dus ik probeer het op een andere Ik ben uiteraard niet de enige die dat doet. Nee. Maar uh, ja, uh, geen, uh, geen feest- en levensliedjes bij mijn oos. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik maak altijd een vergelijking met Bluff. En Bluff, die hebben ook altijd uh, hele goede teksten uh, gebruikt. Ja, klopt. Ja, en, en, en de Dijk? En, ja, ook ja maar ook zo veel... ja, weet ja. je wel dat zijn wel uh, ja weet je zijn ja dat wel, zijn uh, ja. daarom zeg ik altijd je moet doen waar je, je eigen goed bij voelt en uh, ja je weet het nooit Nee, ik, daarom uh, ja, het is voor mij nog steeds een leuke hobby en uh, een dure hobby. Ja, maar ja, vooral duur, ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. en ik ben al, dan al blij. Ik, ik neem alles zelf op in mijn eigen studiotje, alle instrumenten, behalve de drums. Ja. Dus uh, dat scheelt al veel in de kosten. En uh, ja, maar ja, dan moet je er nog een clipje bij laten maken en uh, uit laten brengen. Ja, ja. Dus ja, het is wel een dure hobby, maar ja, goed. Uh, je doet het. En uh... moet, en mens moet iets, hè? Ja, je doet het voor een goed doel, zeg ik altijd. Ja, voor mijn eigen. Ja. Hé, hey, maar um, ja, ben jij nog uh, ga je eerst dit nummer afwachten en uh, voordat je weer met iets nieuws gaat uh, ja, ja, ja. schrijven? Ja. Nou, nou schrijven doe ik altijd wel. Uh, Want ik ben nou toevallig al begonnen aan een, uh, ja, een nieuw nummer wat zomaar een nummer voor mij zou kunnen zijn. Uh, ja, wat ik zeg, ik ben, ik kan eventjes nog geen gitaar spelen, dus ik ben alleen de keyboardpartijen nou al een beetje, uh, ja, de basis aan het. Uh erin aan het zetten. Dus ja, als ik, als ik denk van, oh, dit liedje is leuk en dit is af, dan, uh, ja, dan breng ik het uit. Maar mijn vorige single is ook precies een jaar geleden, dus uh, ja. het is niet zo dat ik zeg, ik moet om de twee of drie maanden een single hebben. Als ik uh, denk van, nou, nou wordt het weer tijd... Uh, ja, soms zoeken twee in het jaar en uh, ja, wat ik zeg is nou, was alweer een jaar geleden, dus dit jaar maar ja, eentje ja. dus het is heel verschillend uh, ja. ik heb nou ook niet zo'n grote fanclub dat ze allemaal zitten te wachten van hey, you <laughs> uh, dus, uh, nee, wanneer denk je wat uit dus gewoon leuk, uh, als, ja, alles op zijn tijd en, uh, ja. en mocht dit plots een heel grote hit gaan worden maar dat zal het waarschijnlijk wel niet ja, nou ja, uh, dat ik, ik zeg altijd, ik zeg dat nooit nooit hè nou, hij zegt nooit nooit, maar... Ja, maar ik kan zeggen, het, uh, het Nederlandse... Het, tenminste, het volk wil toch liever in Nederland het, uh, het levenslied en het feestlied. En ik moet eerlijk zijn, als wij met z'n tweeën in de kroeg zitten en een pintje pakken... Dan, uh, dan wil ik ook liever Frans Bauer en dergelijke horen en Jan ja, ja, ja, ja. En, en alles... Maar als ik thuis zit, dan komt er dat bij mij te op. of als ik in de radio dat liedje hoor, dan schakel ik voor door naar de ja. Ja, de ja maar dat, dat, nee, dat is nee, toch uh, niet zo van, uh. nee, nee, maar dat klopt inderdaad, als je, als je inderdaad uh, bij je eigen thuis bent, zeg maar, altijd een, uh, ja, draai je vaak toch wel andere muziek. Ja, uh, dat, uh, dat heb ik ook. En uh, ja. Uh, ja, mensen zullen waarschijnlijk verstaan, zijn van uh, wat, wat draai jij nou? <laughs> <laughs> ja, ja ja ja ja weet je als ik live moet optreden als bij Noos want ja ik speel ook nog in de band maar als ik als bij Noos moet zingen ja dan kijk ik ook wat er binnen zit en dan ja, zing ik ja, ook ja. de havenzangers ja. of uh, weet je wel uh, ja inderdaad uh, maar ik heb ook uh, ja simple minds in mijn repertoire en dat zing ik liever dan, uh, ja. dan bij de waterkant maar ja maar dat kan niet altijd dus ja ieder zijn ding en uh, ja ik ben meer een rock en bluesman en ja dat is mijn favoriete muziek dus ja. Uh, dus ja Hey, maar, uh, we, gaan, uh, we gaan hem dan uh, nog een stukje laten horen. Uh, ja, is gegeven. Uh, dus ik zou zeggen, dat als jij hem... Een sorry, wat zei je? Dat wordt een heel kort stukje dan. Nou, we gaan hem dadelijk nog een keertje inzetten. Dat is, uh, ja, ja hey, dat, dat komt goed, Benos. Hey, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem in ieder geval inzetten ja, dan en dan... Doen. Ja, ja, zou nou, ik zeggen, succes. En ons, ja, mensen van Zandvoort en Omstreken. Uh, hier komt mijn nieuwe single van Benoos. Zij is het refrein en dank je voor de aandacht. Graag gedaan, Bennoos. Hey, bedankt weer, tot ziens. Ja, tot ziens en uh, ja, hou we uh, het allemaal uh, in gereel, Ja, dat moet lukken. Oké, okay. okay, hey. dankjewel. Jo, hoi, hoi. En hey, dan denk ik die Ze is een unicum. Niks is perfecter, beter dan dit, daar is het niet. Maar ik pas steeds als een stekker, dat ze mij nou nooit zien, Zij is de top van het zijn. Als zij er is, dan is er niks van chagelaar. Zo, we gaan eventjes naar het nieuws. En uh, zo dadelijk gaan we deze nog eens een keertje opnieuw draaien. Ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. ZFM, dan stuur je allemaal fijne dagen en een voor.